Ik zie je dieken en genieten van celebrities. Je bent het type dat wordt opgehaald in limousines. Vette hotels, dikke pakken, zie je wat de tanden. Je houdt je vast aan mij, maar dat is zo'n ander. Ik ben een beetje verliefd, schatje, jij bent uniek. Je krijgt het van deze jeep, Ik heb je zo versierd. Dus schatje, wordt al verliefd. Maar niet te veel, alsjeblieft. Zorg dat niemand het ziet. Een beetje wel wie ik ben daar Nooit van me gehoord of ben je er nu al fan van Ben je bang? Vet lang zie ik het twijfelen. Je weet ik ben het kies gaat. Ik maak het je duidelijk Kijk naar me eindelijk Je merkt er niks van Big smile, vet geld Begrijp je me eindelijk? Chicks om me heen Hits nummer 1 Het is oké okay als je niks om me geeft Ik weet het nu inmiddels Zit vaak in de shit Altijd ingewikkeld Soms zit ik in het dip Bekijk het nou eens simpel Wie is dit? Wie spit zo so dope? Ja, yep, dat ben ik Yes, echt, ga dan een olie vorstelaar. Heb het van mijn opa, die grote hosselaar. Flower of Lost en klaar. MC's, femsies, dit is de koppelaar. Beetje verliefd, dus maar. Ik zie je dieken en genieten van celebrities. Je bent de type, voor wordt opgehaald in limousines. Vette hotels, dikke pakken, zie je wat de tanden. Ja, je, je vast aan mij, maar dat is zo'n ander. Ik ben een beetje verliefd. Van deze G. ik heb je zo voorzien. Dus schatje wordt al verliefd, maar niet te veel alsjeblieft. Zorg dat niemand het ziet, ik ben een beetje verliefd.